Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Als er de komende dagen weer rellen ontstaan rondom de kermis in de Amsterdamse wijk Osdorp, gaat de politie hard ingrijpen. Dat heeft burgemeester Halsma vanmiddag afgesproken met de politie en het Openbaar Ministerie. In Osdorp is het al dagen onrustig. Er wordt gevochten, vuurwerk afgestoken en er worden dingen kapot gemaakt. Zorgde er gisteren zelfs voor dat de ME moest ingrijpen. Ja, Vanwege de overlast moet de kermis in de wijk ook vanavond weer eerder dicht. Gisteren werden er 26 mensen aangehouden en één van de railschoppers was minderjarig. De gemeente Amsterdam wil niet dat een complotdenker naar een demonstratie op de Dam komt. Holocaustontkenner ontkenner David Eijk is van plan om binnenkort bij een demonstratie te gaan speechen. Maar de stad, de politie en justitie noemen dat zeer ongewenst en willen weten of hij geweigerd kan worden aan de grens. Ze vinden dat de waardigheid van het monument op de Dam in het geding is... mocht hij daar komen spreken. En balen als je dagelijks de biologische melk van Arla drinkt. Die ligt de komende twee weken niet meer in de supermarkten. Komt doordat de melk sneller bederft dan zou moeten. En waarom, weet Arla nog niet. En verdrietig nieuws uit het Dolfinarium in Harderwijk. Walrus Olga, een van de iconen van dat park, is overleden. Ze is vandaag ingeslapen, schrijft het Dolfinarium op Facebook. De gezondheid van het dier ging de afgelopen dagen hard onderuit. Olga is 40 jaar oud geworden. Ze heeft wel twee nakomelingetjes die ook nog in het park te bewonderen zijn. Het weer dan nog, vanavond wat meer bewolkt. Morgen begint met regen, later op de dag meer zon. En het wordt een zacht herfstdagje met tussen de 16 en 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A4 Den Haag Amsterdam voor het knoppen de Nieuwe Meer 20 minuten vertraging nog. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze.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 alles meegemaakt heeft, ja. Ja, hij voelde zich gevangen ook thuis. En oh, oké. Okay. Hij had ook altijd conflicten met zijn vader. Dus daar kunnen we het straks nog wel even over hebben. En hij wilde eigenlijk eruit breken. En ja, daar daar ja. zijn veel nummers van hem op, gebaseerd uit die tijd. En Batland geeft ook een beetje aan de, de, de sfeer buiten, het was natuurlijk niet allemaal roze kleuren maneschijn. Dus. Uh, waren ook wel de negatieve kanten aan de maatschappij. Waar hij ook eigenlijk nooit zijn ogen voor sluit. Ook in nee, nee, nee. politieke zin niet. Heeft hij zich altijd ja. wel... Ja, hij is wel hè? Ja ja ja, klopt, ja, ja, ja, ja, ja. Met de democraten. Ja, ik heb het even snel uitgerekend. Hij is in 1949 geboren dus. Ja, ja. Begin eigenlijk ook weer... Ja, eh, ja, toen kwam het een beetje op de rock'n'roll en zo. En eh, toch de onvrede van de jeugd met eh, het gebeuren en zo, ja. ja.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 dat verhaal dat kunnen we dan laten horen: dat hij s'avonds thuis komt, Springsteen. Okay, en zijn vader, ja. zat. Ja. Ja, ja, laat ik het maar niet over vertellen. Dat moet straks maar naar ja, luisteren, okay. eigenlijk. Ja, ja. ja, want we hebben ervoor gekozen om het eerste uur wat kortere uh, ja. uh, nummers te doen, wat meer informatie over het broers zelf. En het tweede uur de live, uh, uh, live uitvoeren. Ja, ja, ja. ja want want blijft... Eigenlijk moet je niet te veel over Springsteen praten, uh, Springsteen moet je horen en moet je meemaken.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 De muziek is beter geworden, vind je ook. Ja, ja. maar ook ja. De, de, de concerten. De concerten, ja, ja, ja. Ja, ja. Meer ervaring en zo. Meer... Uh, op, ja, op, hij, op, op, op. Hij, hij, hij probeert ook altijd uh, variaties aan te brengen in, de, okay. in zijn muziek. Uh, er is nooit één concert hetzelfde als het andere. Oh, dat is knap. Ja. Ja. Als jij naar een concert gaat van een bepaalde artiest die op tournee is... dan is vaak elke avond... Klopt. Ja. dezelfde ja. setlist. dezelfde playlist. Ja, dat heeft ja, broers niet. Je ja, ja. hebt elke avond... Oké. Okay. Uh, er ja, zijn altijd wel nummers, hetzelfde, uh, ja, maar heel ja, veel ja. verschillen zitten oh. erin. Arrangementen uh, die verandert hij regelmatig. Oh. Ze uh, bent, dan haalt hij er weer een paar blazers bij. Oké, okay. uh, dat is heeft leuk heeft inderdaad. Ja. Een vrouwelijke ja. violist ja. erbij gehaald, die is ook ooit, is al altijd gebleven. Hij probeert altijd variaties te uh, maken. Oh, dat is knap, dat is leuk. Brengen. Ja. ja. ja.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 Ears, little darling. Do you go to bed at night? Praying that tomorrow, everything will be alright. But tomorrow's falling Vest. You took what you were handed and left behind what was asked But what they asked, baby, wasn't right You didn't have to live that life When I was gonna be your Romeo, you were gonna be my Juliet yeah. These days you don't wait on no heels, you wait on that will fetch And on all the pretty little things that you can't ever have And on all the promises That always ends up point blank Shot between the eyes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 Oh, okay. Daarom nou, ja. speelt hij ook zo lang. Ja. Ja, ja, hij ja. wil eigenlijk met het ja. publiek zijn. Hij ja. wil spelen, hij ja. wil ja. bezig zijn. Ja. En, uh, in periodes dat hij thuis zit, dan kan hij nog wel eens uh, ja. depressief ja. raken. Ja, okay. ja, ja, ja. Er ja. is niet zo veel over bekend, ja. Ja. maar Toch wel. Ja. hij heeft het zelf wel ja. toegegeven ja. dat, uh, ja. dat hij dat heeft. Zeg ja. me now, baby, hier I am.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 As does lust, here I put till the morning comes.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 Nee zeg. Ja. Er zijn fans, Pim, die reizen hem helemaal achterna tijdens zo'n tonneuf. Die zijn er gewoon ja. elke avond. Ik heb hem een aantal keer in Parijs gezien. Ja. In uh, Antwerpen, in Duitsland, ja. Oh, ja. Uh, Barcelona. En één keer in New York, ja.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 Vind je dat leuk? Ik ja. zeg, nou, dat lijkt me hartstikke leuk. En, uh, ja. Nou, dan zetten we jou ook op de lijst dat je geïnteresseerd bent. Ik zeg, dat is ja. goed. Dus ik kom s'avonds thuis van uh, mijn werk. Ik zeg tegen uh, Lydia, mijn vrouw, ja. ik zeg, moet je luisteren, we gaan in augustus gaan we naar New York. Ja. Een weekje. Oh, zegt ze. Nou, ja. Hartstikke oh, ja. goed. We waren er al eens geweest met de kinderen. Ja, en uh, ik zei, ja, één ding. Je moet één avond mee naar Springsteen, Daar ja, is het wel veel over. Nou, zei heb je niet wat leukers? Ja, nou, echt, ja. <laughs> maar goed, ja. even later, zei ze. Nou, als jij dat nog graag wil dan, dan moeten we ja, dat doen. Ja, natuurlijk, ja. ja. Ik zeg, nou ja, zeg, zeg maar waar jij graag naartoe wil. En ja. uh, in, die oh, tijd, ja. in, die in die tijd was net die uh, musical uh, oh, Lion, Lion King, King was ja. uit. Ja. Ja. Ik zeg nou, dan gaan we naar Lion King.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 Ja, dat nee, vind ik dat, ook. Een dat dat heb ik er dan niet vooral. Ja, nee. Ondanks dat ik zo'n ja. groot fan ben. Is het een rocker of uh, maakt hij allerlei soorten muziek? Uh, het is wel een, uh, een rocker. Maar hij is ook eigenlijk een uh, ja, soort uh, soulmuzikant. Zijn geruchten dat hij nog dit jaar misschien komt met een album. Met uh, al oude soulnummers. Oh, ja. interessant. Dat is wel ja, leuk. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Uh, maar hij uh, werd...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 Oké, okay, met folkmuziek. Ja, alleen maar folkmuziek. Hele band gevormd van al wel twaalf uh, ja. tot veertien man. Ja. Nou, het was een feest. Het was een feest, een ongelooflijk. Het is een groot feest bij ja. hem. Echt die oude nummers. En dat, dat, werd, ja, dat werd schitterend gebracht. Ik, ik heb het een paar keer gezegd. Ik heb het in Amsterdam gezien. En in Rotterdam. Ja? En in, in, in Antwerpen. Ja, prachtig. Ja, ja, dus hij, hij beheerst heel veel. Heel veel stijlen, ja. Ja, ja net zo goed als je, we het er straks al over hadden, die, die solo-optredens. Ja. Ja. ja, dat is dan weer heel ingetogen. En, en hij heeft ook een paar solo-albums gemaakt. En ja, dat, dat is dan vaak ook uh, een beetje politiek uh, uh, ja. gerichte ja. muziek. Hij heeft uh, het album gemaakt, The Coast of Tom Joad. Dat is een boek geweest, Tom Joad, van een Amerikaanse schrijver.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 Ik wil dat nummer spelen. En dan zie je hem oh. heen lopen. En dan loopt hij langs als uh, muzikant. Terwijl ze ja, ja. ondertussen spelen. Zegt hij dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Dat gaan we oh, doen. Oh te en, gek. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hij geeft ook steeds aan. Wanneer er uh, uh, gestart wordt met een nummer. Ja. Ook wanneer er geëindigd wordt. Want zeker bij die concerten. Worden die nummers allemaal uh, uitgesponnen. Met solo's. En het wordt langer ja, gemaakt. Wordt langer, maar hij geeft aan. Oké. Okay. Uh, nu is het klaar. Ja. Uh, yeah. ja. En dan gaan ze vaak gelijk door naar het volgende nummer. Dat ja, vind ik ook zo mooi. Het gaat achter elkaar ja, ja. door. Tonight my bag is pain. Tomorrow I'll walk his tracks. That'll lead me across the border. Tomorrow my love and I. We sleep neath all burn skies. Somewhere across the border.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 Upon a greasy hill Somewhere across the border Where pain and memory Pain and memory have been still There across the border In Sweet blossoms fill the air Pastures of golden green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 En toen las ik op een gegeven moment... dat hij altijd dan vaak gaat eten... bij een Italiaans uh, restaurant in Eindhoven. En een goede vriend van me... die uh, visiteerde bij het PSV. Dat ja. is ook een Springsteen-fan. Ik okay. zeg, ja, nou is je naar dat restaurant toe. We vragen die eigenaar... Uh, of die weet wanneer Springsteen ja. komt. Ik handel, ons, er is, "Ja, wel eens naartoe. Ja. En, uh, maar er is niet van gekomen. Want nee. die, ja, nee, die man is overleden. Die uh, eigenaar van het restaurant...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 Vroeger had je een oude bioscoop op het Govert Station. Dat was Monopol heette dat. Op een gegeven moment was het geen bioscoop, meer stond het leeg. Heeft uh, had dat regelmatig afgehuurd. En haalde daar van uh, die soul-artiesten. Oh, de soul, oké. Okay. Ja, de Three, ja. De three ja. Degrees en de Trams en ja. de Four Tops. Het is allemaal hier geweest. Dus Liver zat ook in die muziekwereld. En op een gegeven moment uh, is hij samengewerken met Mojo...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 Oh. Hij zegt, ja, ja. Ik, ik, ja. Uh, ik ben daar ook. En dan uh, kan ik je andere dingen op Backstage ja, ja. nemen. Ja. Uh, dus <laughs> ik was al helemaal nerveus. Uh. Ja. <laughs> nou, uh, Ging een nichtje ja. mee ja. naar nou, dat concert. Ja. En uh, het was bij Carré gigantisch druk.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 En uh, op een gegeven moment komt er zo'n superpost. Hij zei, meneer, wilt u de zaal verlaten? <laughs> ik zei, ja, ik zeg maar, ik sta backstage genomen. worden. hij zei, ja, ja, sorry. Hij zei, maar we moeten het hier leegmaken. Ja. Hij zei, dan moeten we maar op de gang wachten. Ja. Dus wij op de gang wachten. En daar liepen nog wel wat mensen. Maar nou, er dus gebeurde niks. Dus, mee, dus ja. uh, ik zag wel Jack Spijkerman, zag ik. Uh, dat is ook zo'n Springsteen En ja. Die zag ik een deur ingaan. <laughs> ik denk nou, hij wel. En ik niet. Hij hey, <laughs> Dus, uh, ja. Nou,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 Ja, ja, en het concert ja. was later en het liep uit. Dus ja. uh, ik ben nog in de zaal gekropen. Want ik dacht dat jij op rij 16 zat. Maar niet, niet ik kon of... je niet vinden. So, nee, ik zat uh, op rij 12. Dus ik heb hem... Ah, niet backstage. Nee, nee, nee, nee. We hebben van me nog een keer meegenomen. Toen trad Springsteen op met, met de e Band in uh, uh, Arnhem. In ja. Gelredome. Ja, natuurlijk. Ja, ja toen... Uh,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 Oh. Dus tegen die tijd dat ik eindelijk eruit was en eindelijk ja. backstage was. Was je ook weer weg? Ja, dat is alweer. <laughs> Frustratie al omhoog. hoor, ik vind. Ja, ja, aan ja. de andere kant, en dat, dat, dat lees je ook wel. Dit is een boek, 29 ode's aan Springsteen. Dat zijn allemaal ja. Nederlanders die een, een Op het leuk, schrijvers leuk boek, en ja. artiesten ja. een ode brengen aan Springsteen. Ja. Sommige, twee daarvan hebben hem ontmoet. Maar wat moet je zeggen? Ja, wat moet je vragen, inderdaad. Je wat al niet gevraagd is, inderdaad. Ja, ja, ja moeilijk. Ja. Ja. Ja. Wat ga je zeggen, dan zo'n ja. goed concert. Ik ja. heb genoten. Ja. <laughs> dat is, uh, dat ja, is ja. heel ja, lastig. Dat is zeker lastig, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Dus ja. daar zat ik me altijd, die, die dagen van tevoren... Zat ik dan in... Sorry, je zat te oefenen. <laughs> ja, ik ja, ja, ja. kan me helemaal levendig voorstellen. ja. ja. ja. ja. Ja, het is echt een nummer waarin. Ja, mate elkaar ontmoeten en over vroeger praten. En ze zijn ouder geworden. Ze hebben het over vroeger dat ze nog goed in sport waren. En. <laughs> ja. Maar dat het een beetje afgelopen is? Ja, vanochtend, vanochtend heb ik nog tennis. En... <laughs> ook met uh, een jongen waar, nou een jongen, hij is bijna tachtig. Ik het Zo, ja. En daar vroeger ook nog mee gevoetbald. En, dan ga je toch weer over voetbal uh, praten ja. van ja. vroeger. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Nou, Chloridee is zo'n soort nummer eigenlijk, ja. ja het gaat over, uh, een beetje over het ouder worden. Ja, want hij heeft eigenlijk een hele hoop hits gemaakt, hè? He? Fire, ja. wat niet op je lijstje staat en zo. Dat ja, hij ja, ja, ja, ja, nee. vroeg mij een keuze te maken ja. en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 ja, ook bezig is nog meer met het ouder worden en ook met uh, het overlijden. Hij is natuurlijk okay, ook uh, yeah. vrienden verloren, twee ja, bandleden, leuk. maar ook andere vrienden. Ja. Uh, Letter to You is ook eigenlijk, uh, ja, ik schrijf een brief uh, over allerlei dingen die we gedaan ja. hebben, die we meegemaakt hebben. Uh, ja, aan wie schrijft hij die, die brief? Van, uh, ja. Aan vrienden, aan, aan mensen die ja, misschien ja. al overleden zijn. En, ja. ja.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 Summon all that my heart finds true and send it in my letter to you.